Dus wij gaan verder. Wij staan op de pagina G, de rechterkolom, de regel 7, na de punt. Dus we hebben een beetje gehad nu over de eerste dag, tweede dag, een klein beetje hebben we gehad, en de derde dag. En hier hebben wij ook gezien wat hij ons vertelt op de vierde dag. En de vierde dag is bij ons, sphera, de sfera. Netzach, ja? Netzach. Netzach. De vierde dag is de Netzach van Zeer en En hij vertelde ons hier dat qua krachten hij vergelijkt dat met, dat, met, dat met de, wat in de scheppingsdaad is beschreven. Dat er twee hemel, twee, twee lichtbronnen zijn. Dat is dat twee lichtbronnen zijn uh, geschapen ja, en opgehangen in het uitspansel. En het is geschreven, ja, het is geschreven uh, zonder waard. En hij zegt ons dat dit de taal is, dat dit uiting van, van een verwensing. Ja, of vervloeking zelfs en wij zullen ook zien, dus let op waarom dat, dat iets, iets aan de hand is ook met in de vierde dag dat is wat hij ons vertelt dus niet aan de hand maar iets, iets, iets zit in de vierde dag waardoor dat zo iets, iets gebeurde op de vierde dag waardoor, ja, waardoor uh, een soort verwensing kwam als het ware in, in de schepping en wat dit allemaal is, gewoon even noteren bij zichzelf. De vierde dag is iets gebeurde. Wat ik zal zo dat zo leren wat voor de vierde dag. En het is het altijd elke, elke vierde dag. De vierde dag is dan woensdag. En dan betekent dat elke woensdag zoiets plaatsvindt. Niet dat, niet dat ik uh, moet mij... Maar ik altijd moet jezelf aanpassen aan die... Algemene sfeer van de woensdag. En tegelijkertijd, alles, elke woensdag is absoluut anders. eigenlijk, Waarom? Alles hebben we, onthouden altijd. Hebben, alles, is er, alles heeft twee aspecten, ja. Het algemene en het bijzondere. In het algemeen is het, elke woensdag heeft, staat onder teken van woensdag. Elke woensdag is woensdag heeft allemaal tekenen van woensdag, dezelfde krachten allemaal spelen. En tegelijkertijd is het voor jou, en ook voor het helaal, is het een absoluut speciale woensdag. Niet nog voor jou, nog voor iemand anders, nog voor het helaal zelf, is het dezelfde woensdag, de, deze woensdag, als de volgende week woensdag. Zo moeten we zien. Kenmerken van dezelfde, en kenmerken wat al eeuwig hetzelfde is. Al die zes dagen van de week geschapen werden één keer. Altijd, altijd dezelfde krachten. Dus niets verandert. Van één woensdag, van de tot een ander. De krachten van één woensdag precies hetzelfde als de krachten van de eerste woensdag. De vierde dag die we nu leren. Niets verandert, absoluut niets. En tegelijkertijd is het. Elke woensdag is absoluut anders. Dat moet je goed begrepen. Dat, ja, die twee absoluut met elkaar niet remende gedachten. Dat dit absoluut niets verandert. En tegelijkertijd absoluut is anders. Elk moment is niets veranderd. En tegelijkertijd elk moment is direct wordt het anders. En eenmalig en nooit komt terug zo'n toestand als op dat moment. Die twee moet je kunnen rijmen in jezelf. Dat is het dynamisch, mm -hmm. dynamisch mm -hmm. evenwicht verkrijgen. Dat is evenwicht, maar dynamisch evenwicht. En niet zitten in de houding waarbij men mediteert zo so, en niets beweegt meer. Als yeah? yeah? men dat mediteert, weet je wat? Men zit zo so in de houding van zo'n so lotushouding en niets beweegt meer. Men voelt zichzelf net als een plantje so of een steen. Oh en de, de, de ware meditatie moet zo so zijn dat aan de ene kant ben je absoluut bewegeloos. Aan de andere kant ben je, ben je een en al beweging. Een en al beweging. Dus maar wel korte, zeer korte, zeer korte bewegingen. Dit is net als, als je kijkt naar een uh, buiten, zie je soms iemand, een werker, een, een arbeider, en die staat dan met een zeer met een zeer uh, moderne zaag, zeg het, zaagmachine, en die gaat dan de boom afzagen. Het is net of, het, of, de, of, de, of, zeg het, of de zaag of bewegen, bewegen, geen beweging maakt, bewegenloos is. Ja? Omdat het zo, zo met zo'n zo uh, hoge frequentie trilt, of beweegt zich, beweegt zich voor. Zo moet ook onze meditatie zijn, aan de ene kant, aan de rechterkant, aan de rechter, in de rechterlijn, absolute stilte, absolute uh, nul, geen beweging. Waarom? Jij geeft je over aan het schepper, absoluut aan de hogere krachten, met alle vertrouwen, dat is dan de link rechterkant, ja? En de linkerkant moet absoluut waakzaam blijven, ja? Welke waakzaamheid? Natuurlijk latente waakzaamheid. Niet eh, waakzaamheid dat ik met één oog kijk naar rechts en de andere naar links. Nee. Duidelijk. En, maar er moet wel dynamisch, moet ik wel uh, letten op mijn, op mijn linkerlijn. En dat is, moet, dat is net als dat als, uh, alsof het zich geweldig snel beweegt. Met een zeer hoge frequentie beweging. Dat is de linkerlijn. En in die twee moet ik mijn bestaan in elk moment uh, zien gebeuren, dat is mijn bestaan dat is de wa de wa het ware bestaan en niet dat men alleen maar aan de ene kant zit, of men helemaal links zit, allemaal 24 uur uh, economie uh, dat is ook niet, dan zit men dan absoluut in de links dus dan ben, zit men niet in de links, maar zit men dan aangehecht aan de links hè? maar ook niet goed als aangehecht aan de rechts ja, is ook dan is het helemaal geen beweging is ook niet goed dus wat wij nu leren de vierde, de vierde dag en de vierde dag heeft iets ook dus te maken iets met die waaf die ontbreekt in, die, ja, in het woord van die twee uh, uh, lichtbronnen en hij zegt dat is dan uh, dat getuigt van de vorm van een verwensing. We zullen zien. Punt. We kol Hator. Zeven andere punt. We kol Hator. En de uh, stem van de tortel duif. Acht. ze hu Yom Chamishi. Dat is de vijfde dag. Ja, de vijfde dag is God geschotov bo geschreven staat in de in the in het in de scrapings hamaim laat de wateren weemelen van et cetera et cetera van die so al het levende gedierte et cetera vissen negen wigomer enzovoort zo toldot zegt hij Shimon om voortbrengselen te maken. Dus dat reemt met elkaar. Punt. Nishma is hoorbaar, of is gehoord, is hoorbaar. Zeghu Yom Shishi, dat nishma, het woord hoorbaar in het, in het lied der liederen, dat overeenkomt, zegt hij dat, met uh, de vierde, vierde dag van het scheppingsverhaal. Zij hu yom shashishi. Waarom hebben we dit allemaal nodig, al die, al die dagen, ja, beschrijvingen van die dagen van de schepping? We zullen straks zien, hij zal ons al goed dat uitleggen. Maar eerst, plaat wat, wat hij ons had verteld. Tien, shekatufbol, waarop geschreven staat, op die zesde dag staat geschreven. Na se adam, laten wij de mens maken. Schouw atied lehagdim dat die welke mens in de toekomst lehagdim zal doen. voorafgaan, Elef elf het doen an lesmia aan het horen. Ki waarom is dat zo? Ki wat u van het is geschreven hier kan in dit in, in het in, de in het scheppingsverhaal. Nase Adam, laten we de mens maken. En nu gaan we, gaan we naar de linkerkolom. Want beneden hebben we gezegd. Dat hebben we vorige keer gedaan. Zie je, dat is een heel ander commentaar. Dat wat eh, twee, drie keer in het hele zoger wordt. Drie keer misschien toegepast. Maar od Hassulam. De visie van Hassulam. En ons commentaar is alleen maar Hassulam. Zie je dat? Dus, alles wat eronder vanaf de 13, de 12e regel en naar beneden, rechts en links, rechter en linker kolom, dat lezen we niet, dat hebben we gelezen de vorige keer. En nu gaan we naar de linker kolom, de eerste regel, van dezelfde pagina 8. Shekatufsham, dat daar geschreven staat, in de schepping, in in op een andere plaats. Op een andere plaats, in de weet, ontvangen van de Torah, staat geschreven na Shem van voordat wij zullen doen. En dan zullen we horen. Horen betekent, in deze taal betekent begrepen ook. Ja, in, het, in deze taal, in de hele taal betekent horen. Als een mens hoort, dan begreep hij. is interessant, ja. Dat horen Horen is alleen, ah ja, kijk hoe vaak, hoe zeker dan, mama zegt, ja, of de, de mama zegt, like, haar kindje of zo, ga naar school, ja, ja, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor het niet. Je moet, moet, moet, moet, moet al opschieten, ja, ik hoor het. Dat is, dat is horen, kijk het horen dat is niet horen, ik luister wel, maar het is niet horen. Horen betekent altijd, als je zegt, ik hoor betekent, ik begrijp het. Luisteren, dat is iets anders. Ja, luisteren, dat kun iedereen kan luisteren. Maar horen, daar moet je al ontwikkelen, moet je wel willen, iets willen en kunnen. Ja, voor luisteren hoef je niets, maar voor horen moet je willen en kunnen. Dus na zeven isma, wat hadden ze gezegd? Het volk israël had gezegd. Want ze wisten niet nog wat wat de Torah zou zijn, ja. Dan hadden ze gezegd, na is maar, we zullen doen. En dan zullen we begrijpen. Dat betekent boven jouw verstand te gaan. Op onze les was het, op de nachtles van gisteren ook. al. Punt. Beard in onze, in ons land. Ze hu Jom Shabbat. Dat is de dag van Shabbat. B'arzaynu that is in the in shir hashirim in, in, in the leader Leaderen. and en in the shabbings that overenkom dat mede zevende dag Yom Shabbat. Shohuch mo eretz achaim. that that is the welke shabbat is als land het yeah, land van het leven, ja land van het leven alles. Shehu Olam Haba Kijk nou wat hij zegt ons Wat is dan het land van het leven Eretz Haim, Haim is leven Hij zegt, Jehudas zegt ons Shehu Olam Haba Dat is de toekomstige wereld En okay? als je hoort De toekomstige wereld In de -we regel, in de Torah Betekent dat de toestand Waarbij uh, men Bina bereikt geen andere toestand van Olam Baba bestaat, dus als de mens hier op aarde, natuurlijk bestaat ook uh, na het overlijden van de mens natuurlijk, dan gaat hij naar de bron, we zullen het al leren, maar wat betekent dat de mens verkrijgt Olam Baba, de toekomstige wereld? De hier op aarde de mens kan ook verkrijgen, wanneer de mens zichzelf corrigeert naar de binatu toe. Dat is dan de toekomstige wereld, en ik had wel eens, vele keren had ik gevraagd, want ik was een beetje ook moeilijk in dat, in dat gebied. Ik was niet, ja, ik vroeg dan die en die, ja, van, ik noem die naam niet meer omdat niemand te, om niet niemand te kwetsen of zo so weer, ik vroeg dat, ik vroeg die en die, nee, weet je, daar en daar vroeg ik, maar wat betekent dat de, de toekomst wereld? wat betekent dat Olam En er zit een man die, weet je, met een grote, uh, nee, met een grote uh, hoofd. <laughs> en die zegt tegen mij dan, ja, dat is zo, weet je, zo. Ja, dat is uh, de, plaats, de plaats. De plaats. De plaats. En welke plaats? Dus nou, na het overleden van de mens, daar is ergens een plaats. En daar in die plaats, dan is het, dat, dat heet dan, dat heet dan de de wereld, de toekomstige wereld. Ja, de andere zegt, oké, okay, maar voor mij was het ellendig. Ik voelde me nog ellendiger, na die, al die antwoorden. Voelde ik me nog ellendiger, dat is geweldig, dat is ook een grote ticoon, grote correctie. Dan voel je je nog ellendiger, na al die verantwoorden die ze jou geven nog ellendiger, nog ellendiger, totdat het ellende komt, zo'n ellende, dat je zegt. het is boven mijn neus, ellende, dat komt uit mijn neus al, ik ga niet meer daar precies, ik kan niet meer rekenen, op die grote hoofden, ik heb alleen maar één, één, één, mijn begeleider, laat mij alsjeblieft, ja, zie je wel, ik heb iedereen gevraagd, maar niemand gaf mij, nu moet je me wel geven, nu ben je verplicht, nu ben je verplicht om mee te geven, echt waar, moet je opezen, maar eerst moet, je, eerst moet je komen tot de toestand dat jij mag zeggen aan hoger, ja, dat, aan, aan jouw begeleider van, en nu moet je mij helpen, kan niet anders. Nu, nu, nu, nu, weet je, dat moet je, maar dan als je dat heeft en je komt tot je absolute nul situatie, dan kan je dat wel zeggen. Maar wanneer je nog rekent op iets anders, of iemand anders, of dat, of die, of die, of die, of die dan krijg je geen antwoord. Waarom niet? Er so bestaat zoiets, so de wet van boven bestaat, de, de, de wet van het geestelijke, van de ware realiteit, dat men geeft alleen wat strikt noodzakelijk is. Eindelijk. Dus als ik dan absoluut niets heb, nu niet meer, of dat ik geen krachten meer heb van mezelf, dan men ziet dat natuurlijk, men voelt wel dat ik, dat ik geen krachten heb. Dan als ik zeg, nou geef me, ik heb niets. Dan kan, dan, dan, dan zegt men, ja, heeft niets niets, hij rekent niet op iemand, of op iets, hij heeft geen andere hoop, dan alleen dat, dat, dat, wij moeten hem geven, wij bedekent iemand, ja, dat ligt, uh, en dan geeft men dat, of wij zeggen dat Hashem, de, de heilige gezegende is, dan geeft men jou absoluut, met zeker absoluut, maar als, je, als een mens zegt, nou denk, ja, ik heb misschien daar ontvang ik een beetje, misschien daar een beetje bijstand, en daar een beetje bijstand, en daar nog iets. En dan, dan zegt men van boven nee, want er bestaat de wet. Kijk, de, al die zes dagen, die zes dagen, werd, werd, werd alles, alles opgebouwd naar de krachten. En het blijft altijd draaien, blijft hetzelfde zesde dagen, blijft allemaal hetzelfde. En als men niets voelt, ja, ik kan niets meer, ik heb geen hoop op iemand anders, op geen andere kracht. Dan helpt men jou altijd. Eigenlijk. Maar als je dat comedie speelt. Of zelfs goed doet. Maar toch wel ergens rekent op. Nee, misschien die. Misschien toch iemand anders. Misschien nog iemand anders. Een in andere instantie. Dan van boven kan je niet bedriegen. Dan van boven. Men zegt. Ja, hij rekent nog op die andere instantie. En nu mindere mate. Maar toch wel een beetje wel. Men zegt. Laat hem eerst uithongeren. Uit laat hem eerst dan. Uh, in alle wanhoop nog steeds rekenen op die instantie waar hij nog uh, rekent op, dat hij daar iets uh, uh, hulp zal ontvangen. En pas dan uh, uh, mag je ons weer benaderen. Duidelijk. Ja, dat is, dat is duidelijk of niet. dat is net als iemand dan, iemand dan een huis heeft, een jacht heeft, ja, nog iets anders, een huisje in Spanje, ja, en opeens verliest hij zijn baan, ja, bijvoorbeeld. En dan gaat hij zeggen ik wil een bijstand. Dan zegt, hem, zegt men tegen hem, <laughs> ja, dat is goed. Eerst ja, maar maar, moet je opeten, dat huisje in Spanje. Eerst moet je jou verkopen, jouw jacht, wat kost 2,5 miljoen euro. Ja? Dan moet je dat, moet je dat. En dan, en dan moet je dan komen dan met jouw reine, reine, zeg ik dat. Met jouw reine gezicht dus laten zien dat niets hebben, niets op zich. Spaargeld, geen spaargeld, niets. Nou, dan kan je wel rekenen op, op dat. Dan ben je echt op, op de plaats, op de juiste plaats, hier, et cetera, et cetera. Het ja, bewijzen van spreken, sowieso ook in het geestelijke. Je ja, kan het niet, niet bedriegen. En dat is dan de, de olamabad, dat is dan de toekomstige wereld. Duidelijk? Maar de toekomstige wereld is niets anders dan Bina. Als de mens zichzelf corrigeert en komt tot de Bina. En de Bina is de toekomstige wereld betekent de hogere wereld. Ja, de wereld wat waar uh, dat zich uh, gedraagt of uh, bestuurd wordt naar het de, paar de van waarheid en leuk. Ja, dus waarheid. Waar de, alleen maar waarheid. Als de mens zoekt naar waarheid. En, en, en kom je dan boven. Telkens wanneer de mens komt boven de parsa. Dan kom je al in de toestand van jou. Naar de toestand van de toekomstige wereld. Vier. Behoor het waarin? Oh, nu gaat je ons uitleggen. Nu was het alleen maar dat. Even onderzoek naar wat het allemaal in de zoger was. En, en <coughs> taalgebruik. <coughs> uit <coughs> de uitleg van woorden. Hanetsanim, da hoefde de beschiet, Geef ons de woorden van zoger. De planten, dat, dat is de schepingsdaad. Dubbele punt, vijf, na de dubbele punt. Klomaar, dat wil zeggen. 6e yamim, de maase, zes brishit, zes dach, van de schepingsdad, en u erchond Zes shahem, Vavak ktsavot, tadat Zeinde de zes ayuteinden, chesed gvorat, yiferet, netzahot, yesod, de en pin, van en pin. Ja, We hebben gezegd, gezegd dat zes uiteinden, net zoals in onze wereld hebben we zes dimensies. Zo ja? so zijn er ook in het geestelijke die zes, daar zijn alleen maar contouren van die zes, uh, de wortels als het ware van die zes dimensies zoals wij hier hebben in ruimtelijke opzicht. Zo ja? so is het in het geestelijke, hebben we die zes sferoot of zes uiteinden van die zeren. Schem hem zeven, schem nivnim. Essers virood, de partsouw, de Nukva de zeerend Let op wat jou ons vertelt. Dat door die zes sferot van zeerend pin. dat van hen, nivnim, worden opgebouwd. Essers virood, tien sferot de partsouw, de Nukva van zeerend Dus van die zes van zeerend worden opgebouwd, tien sferot van de Nukwa van Zeer ja? Dus eerst, eerst bestaat zo, kijk, eerst bestaat die als het ware de Nukwa, oké, okay, duidelijk, ja? dus wat zegt die ons? Dat van die zes van Zeer worden de tien van Nukwa opgebouwd. Oké, okay. punt. Kie, acht. Hanukwa let la megarma midi van de Nukwa dus de vrouwelijke, dat is uh, zeg maar mal goed, uh, maar niet opgebouwd, de Nukwa, letla, ze heeft megarma, lomide, ze heeft niets van zichzelf, letla, betekent, niet heeft zij, in het Aramees migarma van zichzelf, we lomide, niets, niets, absoluut niets, van zichzelf, heet ze niet. Wij we weten wel, dat de Nukwa, dat de ma heeft een om begaan een beperking We denyana velo na en al haar al haar al haar gebouw negen hoe mimasha ziranpinotela is van datgene wat zeeranpin aan haar geeft welk gebouw moet een wa hebben als iets wil licht ontvangen dan moet, iets, dan moet het ook een, een, een, een gebouw zijn, ja of niet? Of een reservoir zijn. Dat reservoir wat die Noek ontvangt, is haar opbouw. Ze moet het opgebouwd worden uit die zeerampin. En die heeft zes verrot Van hem, kwaliteit van zeerampin is zes. Maar hij moet door zijn zes bij haar kin opbouwen. Punt. 9 na de punt. Wij horen kin ech gaan ook van niet. Wij horen het mega vak dezerlantijn. Neigen. Wij Als men twee woord, twee werkwoorden gebezigt in deze taal, waarvan één daarvan is lopen en de andere is de is een werkwoord van dat een betekenis van een handeling weergeeft, dan betekent dat het met een proces weergeeft. Dus, als men zegt bijvoorbeeld, we golleg, kijk nou, we golleg, loopt, loopen, loopt, om een fares. Om een fares betekent uh, uh, verklaren. Maar als die beide woorden gebruikt, dan betekent dat dit proces weergeeft. Wat, hoe, kan, hoe, hoe, kan, hoe kan men dat vertalen? We golleg om betekent, en hij en hij, en hij nu gaat een, uh, een uh, uitleg, zeg je dat? Uitleg uh, steeds, ja, steeds geven, ja, als yes. proces aangeven. Kan hier, en hij gaat nu een, een, een, een uh, uitleg steeds geven, die een echt Hanukwa... Nivnet, hoe, en ook hier twee maal staat het hier, Nivnet, en dan weer holleget beide die twee werkwoorden betekent, hoe de noekwa wordt, het proces van het opbouwen van de noekwa, kunnen we ook zeggen. Mihavak van de zes uiteinden, Mihavak, dus wordt. van de zes uiteinden, van, de zes uiteinden van de zeer en pie. met andere woorden, hoe de noekwa wordt opgebouwd van die zes sferot van de zeer ja, ja. Hier is ook dus. Oké. En nu gaat het, dat is allemaal straks wat we hier op het bord hebben opgetekend. Dat heb ik een beetje, dat. Uh, maar dat wordt ietsje later. Tien. Wajomer. Wajomer. En hij zegt. Elf. Nier u, pa'arets. Die verschijnen zijn. Oh, in de aarde. Uh, dus planten, ja? En hey, Matai, zegt die Rabbi Shimon, en van wanneer was dat? Hij zegt, bijom Gimel, op de derde dag. ziet dat? Op de derde dag. Bij ons is het, wat is dat, bij ons de derde dag? Kieferet, onthoud het er goed, die, die, die zes, zes vierot, verbind die zes vierot met de dagen van de schepping. Zal je er goed doen. Dus, op de derde dag, als je hoort de derde dag, dan moet je ook direct Tiveret. Ah, Tiveret is dus de lane. Altijd moet je, ja, derde dag is Tiveret, is de lane. Dus op de derde, en kijk nou op de derde dag, was het, wat, wat was het op de derde dag? Op de derde dag staat het, ja, uh, uh, verschijnen de planten op de aarde. Hé, hey, wat betekent de planten? Let op wat je ons zelfs nog nieuw vertelt. Dat is een leven, ja of niet? Planten. Die verschijnen Dat is leven. Dat was op de derde dag. Die Anukwa, Nikret, Aretz. let op. Want de Anukwa, die heet. De volgende pagina. Uh, de pagina. 3 de rechter kolom. De eerste regel. Van Hasulam. En nu gaat het normaal. Vanaf nu gaat het normaal. De uh, tekst gaat normaal lopen. Ja, uh, zoals we gewend zijn. De rechterkolom, Hasulam, de pagina teed, de eerste regel. Aretz. Dus wat zegt hij ons? Ki hanukwa nikred, van de noekwa die heet, let op wat hij zegt ons, de noekwa die heet in de zoger of in de Torah, die heet Aretz. Het, het, het land of, het, of de grond. Hetzelfde. Het is het land. En dan zien we wat zien we dat wa om er en hij zegt, scheen nim ze ním scheen ze zeer een pinlet over die zegt en hij zegt dat de planten, De die de sfeerot van zeer pin twee niet kablu wanneer u van oekwa, die zijn ontvangen, en zichtbaar zijn geworden, verschenen, in de oekwa, kra aards, welke oekwa heet aards, land uit het uh, grond, of aarde, aarde kan je ook zeggen. Duidelijk. Dus, de planten, nog een keer, de planten, dat zijn de zes, dat zijn de zes virot van Zerampien, dus hij spreekt de Torah, en dat Shir Hashiri met liederen, spreekt over de opbouw van de Nukwa door Zerantin. Ze en op die, op, die, op die manier spreekt die zoger altijd. Het is niet anders, omdat de mens moet verdienen het geestelijke. Of moet stap voor stap binnenkomen de geestelijke. En daarom is het zo moeilijk. begrijp je dat? Omdat de mens moet zichzelf beschikken. Zichzelf, dan kan je, hoe meer de mens zichzelf beschikbaar stelt voor de ware realiteit, de, uh, op die manier, zo so ook gaat hij dat ervaren. Daarom is het moeilijkste van alles is dat schirrashirim, het lied der liederen, of hoofdlied zoals men dat zegt, dat alleen maar één per generatie mens, één per generatie ook kon, kan dat uh, leren. En men mag ook niet dat één mens leert de andere dat, omdat zo hoog is dat dat eigenlijk de één persoon in de generatie kan het doorgeven aan de ander, en, en ook dan nog bij terwijl hij op zijn sterfbed. Eh? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo geheim, houding? Omdat men ga men kan niet en een, zeggen dat en diamantje op een varkensneusje uh, te, te o, ophangen want dat elke mens moet uh, verdienen moet, niet verdienen, moet komen tot iets zoiets so als hoger zoals so so het uh, shirashire met liederlideren het is absoluut voor on, ons absoluut onmogelijk iets te doen maar kijk nou, wij met de zoger gaan we toch wel steeds meer en meer iets doen ja? meer eraan iets doen ja, en dat is, dat is dat hooglied waarover dan men uh, op die synode, op een van die synode nog vroeger, vroeger erg vroeg, dat men nog uh, dat op een agenda, op, op de agenda van de dag opstelde, uh, om te even te kijken, te kritisch dat, kritisch dat ook nog, te kijken naar dat uh, de, de hooglied, of dat wel fatsoenlijk document was, of niet of het niet gaat, het ging, of, het niet, of het niet soms, of het misschien te frivolde, frivol verhaal was. Natuurlijk is begrijpelijk, maar, maar natuurlijk ook dat is begrijpelijk. Men dacht natuurlijk, wat, de massa, wat zou de massa dan daarover denken? Maar de massa denkt natuurlijk over, over iets anders. Maar dat is de, dus de verhouding tussen zeer en pin en maalgoed. Dat is waarover vertelt de liefde in dat hooglied. Zerenpien en Malchut, dat zij verlangt naar hem, en et cetera, et cetera. Um, bijom, bijom, bijom, bijom op de derde dag de maas dat was dus op de derde dag van de scheppingsdaad. Dus op de derde dag van de scheppingsdaad verschenen die uh, die planten volgens de het hooglied of de lied der liederen. En volgens de scheppingsdaad of de scheppingsverhaal, daar staat het ook, ja, wat staat het dat, uh, uh, wat het zeeha arets desha. En laat de aarde uh, gewassen voortbrengen. Ja, gewassen ja? Dat betekent dus dat de geeft van zijn zes virot, aan die noekwa, om haar op te bouwen. Kijk. Hey. tot punt. We hinei. mashma. Nier mashma. Sche nier, oe, mash ma. She nier oe, vier. Paam am kach. nier, hey. e. oven, Kijk nou wat je ons vertelt. En het, de, het, en zie hier. Het woord nier oe, het woord verschenen. Ja? verschenen over die planten, dat woord verschenen, wat betekent die verschenen? Hij zegt, masma, dat betekent, hij geeft ons dat, dat de, de, de, de strekking van dat wat geschreven staat. Verschenen, dat betekent dat, u vier paam, dat zij verschenen een keertje. Zo, so, dat zij verschenen een keertje op die manier, wat a, en nieuw verschenen ze, op een andere manier. Ja, dus, dat dit, het is niet stabiel. Het is nog verschenen en dan nog weer op een andere manier. Punt. We ze, she sho el. En dat is wat hij vraagt. Vijf. Ey ma tai ze, wanneer was dat? Ja, Rabbi Shimon zegt dat. Om um, en hij antwoordt. She ze ha ya yom. Gimel, dat dat was op de derde dag. Sh, j, zes. Shehu Tiferet, dat dat is Tiferet. E dat. De, de, de, de zesde dag, dat is Tiferet. O viurad warim, hoe en de uitleg van de woorden is. kitchila zeven. Net sla, basod, bet, maorota, dorim. Oh, en nu komt het zeer belangrijk iets. Hoe wordt de noekwa opgebouwd? Kijk nou wat hij zegt. Kietchila, want eerst, zeven. Nu belangrijke eerst. Net sla is de noekwa geschapen of basot betmorot gdolim in het geheim van twee grote lichtbronnen. Want eerst waren de lichtbronnen even groot, ja, op de, op, ja even, even groot, en daarna, wanneer ze alleen maar, als het ware, wanneer die twee lichtbronnen geschapen werden, maar nog niet opgehangen werden, als het ware, die waren nog even groot, dus in potentie waren ze even groot. En daarna iets gebeurde waardoor de maan kleiner is geworden, kijk. Maar eerst de noekwa werd geschapen, eerst de maan, noekwa is de maan, ja? en zeer en bin is de is de, zeer, is de zon. Dus de eerst, eerst, eh, eerst werden ze geschapen wanneer ze even groot waren. En dat kun je zien, kunt u zien in de, op de tekening, met de groot, groot, ik dat, grote, hoe zeg je dat, zo'n grote, grote zeg ik dat, wat ik heb... Zo'n knop, ja, zo no? Magneetknopje, een zwart magneetknopje links bij Tiferet. Kijk naar de Tiferet. Dus zeer een pin. Kijk nou goed naar de tekening. Wij zien daar drie, ik heb het ook in de brede breuze letters, de eerste letters aangegeven. Maar ook in de, in, in de Nederlandse. Kijk nou, de drie dagen van de schepping staan eerst boven zo'n zo lijn als het ware Tiferet. Ja? Dus, kijk nou, Geset, gwo, geset rechts, Gwora links, Geset de eerste dag, of de eerste sphera, of de eerste dag, en dan hebben we Gwora, de tweede dag, of de, de tweede sphera, en dan hebben we Tiferet in het midden. En Tiferet is altijd pin, ja of niet? En links van pin zien wij Nookwa. Oh, dat is de toestand wanneer zij beide, beide zijn zij even groot. Dat is de toestand wanneer de zon, Tiferet en de noekwa, maan, even groot zijn. Wanneer de noekwa staat nu op die manier, en zo werd de noekwa, eh, als het ware, geschapen. Op, ja, dat is dan op de derde dag. Op de derde dag was het zo. En aan de ene kant natuurlijk is het geweldig dat die noekwa die groot is. Kijk nou goed. Erg belangrijk om dat te begrijpen. Dat nergens kan je dat horen. Ze vertellen daar al weet ik veel wat. Kijk nou, het is eenvoudig en geniaal en goddelijk. Daarom luister er goed. Kijk nou. Op de derde dag werd die noekwa geschapen. Het was de derde dag, ferret, dat is hier een pin, op de derde dag. En we weten dat op de derde dag kwamen er, kwamen er het, plantjes tevoorschijn, op de aarde. Ja. En de aarde is noekwa, wat hij ons vertelde. Dus de aarde was er wel, duidelijk. En de aarde is die noekwa die op de derde dag is geschapen dat ons bij ons dat magneetknopje, zwarte magneetknopje, wordt aangegeven. En kijk nou, ze staan parallel met elkaar. Dus de zon en de maan parallel staan. Dus de man en de vrouw eigenlijk op de gelijke voeten staan. Wat er mankeert hierin? En hier, als we dat begrijpen, dat is niet zo moeilijk, maar als we dat begrijpen, zullen we echt een geweldige bevatting, een geweldige explosie van krachten zullen ontvangen. Want... Aan de ene kant is het grote toestand van die, die malgoed, ja of niet? Zij is net als Serapien. En and in, and betekent dat Serapien, van wie uh, krijgt die dan licht nu? Van hoger, van de Bina, ja of niet? Van de Bina. En zij ook van de Bina, want zij staan op de gelijke voeten. Hij op gelijke voet, hij krijgt licht van de Bina, en zij krijgt ook licht van de Bina. Duidelijk. En zij krijgt ook natuurlijk van zijn, van zeer een van, van Maar zij is dan, als het ware, onafhankelijk van hem. Nou, geweldig dat zij is onafhankelijk van hem. Is dan zijn ze op gelijke voeten, kunnen ze ook natuurlijk... Heemansipieren. Ja, ja, en houding. <laughs> maar het probleem is, het probleem is, let op wat het probleem is. Dat de malgoed haar plaats is in de tien sfeerot is onder de Zerenpien eerst. Ja, eerst onder Zerenpien. En zij ze moet eerst uh, uh, en als zij staat in de zoonhouding, ja, dus naast uh, Tiferet na de derde dag, als het ware van de schepping, dan het probleem is dat zij staat nu in de sector, dus uh, wat wij noemen dat boven, ja, yeah, boven de parsa, wat wij noemen dat. In de sector waar uh, waar Chochma niet waar uh, uh, Chassadim bedekt zijn ja boven en voor haar, zij komt van haar oorsprong is van onder niet, dat is dan de plaats van Zeer en niet van haar haar plaats is uh, is onder de Onder, dat, onder de Tiferet, haar eigen plaats. Zij moet zich opbouwen natuurlijk. En zij moet wel zijn, net zoals Zeran Pien natuurlijk. Maar zij moet zich opbouwen van onderen. En zoals het nu staat, kan zij, eh, ontvangt zij wel Chogma. Ja? Net zoals Zeran Pien heeft geen Chogma nodig. Kijk. De plaats tot en met de Tiferet, daar is de plaats waar men geen Chokma nodig heeft. Duidelijk. Zeer heeft alleen maar chassadim nodig. Ja, genade, chassadim, weet niet anders. Maar de noekwa wel heeft Chokma nodig. En Chokma, let op, Chokma kan men alleen maar ervaren onder de Tifere, dus vanaf waar de netza God je zo, daar kan men wel Chokma ontvangen, ervaren. Waarom? Daar is de plaats van de van de onthullen, van het onthullen van Chokma. En niet hier boven, boven waar de Tiferet staat, is wel Chokma, maar dat is niet, men, men ziet dat niet is verhuld. En dat is dan voor de Noekwa die staat door, nu daar, ze ontvangt wel Chokma nu van de Bina, ja, van de linkerlijn ontvangt ze wel de, de Chokma. maar voor haar, die Chokma, kan ze niet ervaren dat. Waarom niet? Voor de Noekwa die moet wel Chokma ontvangen, die kan wel alleen ontvangen en Chokma ontvangen in de Hasadim. Zonder Hasadim kan niet dus de, ze niet ontvangen. Dus de Nukwa moet altijd uh, uh, Chokma ontvangen in de Hasadim. Hasadim kan ze niet ontvangen boven en ze moet het ontvangen alleen van Serampin. Ja, Serampin is de kracht van hem is Chassadim. Dus van hem, zij kan ontvangen, zij kan ontvangen eh, eh, chassadim, en dan kan ze haar gochma ervaren, let op. Dus, dat is dan op de derde dag. En op de vierde dag gebeurt er iets speciaals, we gaan zo ook zo leren. Dat op, die, op deze toestand, zoals het nieuws staat, ging die noekwa, die malchut of die maan, dat is ook dezelfde, ander woord is maan en, en zon. Dat is allemaal hetzelfde, maar alleen maar verhalen in de vorm van zoger, zoger. De zoger altijd bedekt dingen. Ja? Uh, bedekt. Uh, uh, weet het, sluier doet om dingen. begrijpelijkerwijs, zoals ik jullie had verteld. Hè? En ik ga aan jullie een beetje dat onthullen. Hè? Dus, uh, kijk nou. In deze toestand op de derde dag is deze Noekwa geboren. En in de vierde dag, op de vierde dag, en nee, terwijl, terwijl ze geboren was, zo, ze stond op de gelijke voet met Zerantin. Aan de ene kant, ze had Gadloet, een grote toestand. Ze had Chogma. maar ze kon het Chogma niet benutten. Ze kon het niet proeven, die Chogma. Ze kon het niet proeven, deze Hochma. Dus, en daar staat geschreven, zo'n beetje een speciale bewoording: dat die Nukwa, als man, ze ging zich beklagen bij de schepper. Wie is de schepper? dus of ging daar Dus zij ging daar een klacht indienen bij hem. Ze ging klagen. Wat betekent dat? ze geen klagen. ze zei, twee, twee, dus, ja, twee, twee, twee koningen kunnen, dus, twee, twee kunnen niet, ja, twee, dus twee, beide kunnen ze, beide kunnen we niet van één kroon ons bedienen. Dus ik en Zerenpien, of de maan zegt, ik maan, ik de maan, en de zon, we kunnen niet op de, op van dezelfde bron, van dezelfde koning uh, putten. Ja? We moeten dezelfde kroon, als het ware, gebruik maken. Dus van de bina. Dus, ze ging klachten als het ware, dat uh, om... En dan zegt de schepper tegen haar, en nu ga klein jezelf maken. Maak jezelf klein. Wat betekent, op de vierde dag zijn ze heeft zichzelf klein gemaakt. Wat betekent... Ze ging dan onder de jesod van Zeer te staan. Ja, en zal ik zo vertellen waarom is het Zeer het Is toch De jesod is toch de zesde dag. Hoe kan dat het op de vierde dag zijn? Maar zo, zullen zal zo uitleggen. Dus ze, op de vierde dag maakte, maakte de Malgoed zichzelf klein. Wat betekent klein? Ze ging dan onder de jesod van Zeer en staan. En van hem ontvangen. Van hem ontvangen. Ja? En van hem ontvangen, wat kan zij dan van, van hem ontvangen, van Zerenpien? Chassadim, ja of niet? En heeft ze iets verloren dat zij daar stond eerst op de derde dag boven, naast die verret? Zij had chokma, ja. En niets verdwijnt in het geestelijke. Ja of niet? De chokma die zij had in de toestand wanneer zij uh, de grote toestand had en naast de zon was, blijft bestaan, ja of niet? En nu ging zij onder de zeer en onder die soort van zeer en staan, en die hoogmaat die zij had, natuurlijk had zij wel, maar zij moest zichzelf klein maken. Maar beter zichzelf klein maken, en achter zeer en komen te staan, dan geeft die haar nu uh, uh, chassadim, dan kan zij een klein beetje in de mate waarin hij haar chassadim geeft, kan zij ook de chogma, kan zij ook de chogma ervaren? Ja of niet? Maar natuurlijk niet in die mate zoals het was toen zij in, op de derde dag van de schepping stond uh, naast de Tiferet. Want dan had ze volledige chogma uh, onder ogen gezien, maar ze kon het niet ervaren. Eigenlijk? Waarom niet ervaren? Want zij, zonder chassadim kan zij niet ervaren chogma. Onthoud dat erg goed dus dan op de vierde dag ging zij, dat heb ik ook aangegeven met, de rode, met een rode draad, zo een rode lijn, dat zij ging onder de jesot te staan en zij heeft zichzelf aan de ene kant klein gemaakt, aan de andere kant heeft ze zichzelf opbouwend gemaakt, nu kon, kon ze zich opbouwen ja, en dat is dat is eigenlijk de vierde dag, dat is de dat is waarmee wij de zoger hadden begonnen. Herinner je je nog? We hadden de zoger begonnen met de Shoshana, met de Leli. En zij gingen daaronder de Jesot te staan. En daaronder, en zij maakten zichzelf tot een puntje. Ja, Zij had tien sferot uh, toen zij bij de Tiferet stond. Ja? Naast Tiferet. Volle tien sferot. En zij maakte zichzelf tot een puntje. Maar, beter zichzelf tot een puntje te maken, maar dan opbouwend, dan, dat is, dat is wat ook onze wijzen zeggen, dat, ja, beter is een leeuw. puntje van een staart van een leeuw te zijn, dan een hoofd van een, Mug. dan een hoofd van een, van uh, een, van een vos, hè? Van een vos. Van Heel een goed. vos. ja, duidelijk. Dan, dan van een vos. Waarom? We zullen dat allemaal zien. Maar betekent dat? Zie, iedereen ziet het? Waarom dan? Dus wat betekent dat? Beter dat? We hebben al erover gesproken. Ja. Want als je behoort tot een puntje van de staart van de, start van de leeuw, dan ben je toch, leeuw. Dan ben je toch een leeuw. Ja of niet? Beter toch? Ja of niet? Of als je dan bent alleen dan een... Het een, een, een, een, een, hoofd van een vos, dan ben je toch een vos. Ja, ik zie niets verkeerd aan een vos is. Maar, maar, weet ik, maar, eh, toch wel, het is wel toch een ander dier, een andere, ja, andere, sta, andere status heeft dan de leeuw. Ja. En dan ben je zelfs als je bent, de, de, het hoofd van het vos, blijft toch wel vos. Ja, dat dus dat is toch, wat betekent dat? Dus de Nukwa, de Nukwa komt onder de jesot, kijk nou. En daaronder haar is dan de grens van de Parsa. Parsa komt van de Absoluut. En zij is dan alleen een puntje. Alleen maar de ketter. Alleen de Sfera-ketter. Dat is net wat we hebben begonnen toen we Zogar hadden begonnen op de eerste les. Dat was dan de, herinner je nog? Dat het alleen maar één Sfera was daar boven de Absoluut. Alleen de. Alleen de lady zelf. En de negens verotvielen waar naartoe? Naar de brija. Dat is ook bij ons ook. Daar in de brija. Dat ik ook hier ook aangeven. Hier in de brija. Hebben we? Brija. Die toegaan getekend. En dan hebben we hier. 9. 9. Dus nee? so -her dat is eigenlijk de uitgangspunt waarmee we waar hadden toen begonnen de zogar leren. Herinner nog en hadden we gezegd dat op die manier was de toen was het voldoende voor ons om te zeggen dat dat is de dat is dan de de toestand van de NUQA bij het scheppen van de wereld. Herinner je nog? Maar nu zijn we wat meer suplesse. We hebben nu meer, meer, ja, nog iets extra weer gedaan. Dat dit op de derde dag, eigenlijk, dat is de schepping van de NUQA. Ja of niet? Op de derde dag, wat je ver het was. Maar op dat moment was ze net op gelijke voeten, stonden ze. En, maar eh, toch is het, aan de ene kant is het voordeel van haar, ja, dat zij stond op de derde, op de derde dag achter, die, uh, op dezelfde hoogte als de dus net zoals de zon, en de zon en de maan, zoals men zegt, die waren op de gelijke, op gelijke grootte. Maar aan de andere kant is het wel te kort, waarom zij, ja, zoals men dat zegt, ja, toen ik nog jong was, had ik geen, geen geld om, ik, ik vond het zo heerlijk, Zoals men zegt, als, als bewezen van spreken, dat hij een mens zegt, een man zegt. Toen ik jong was, had ik zo'n mooie, sterke, witte tanden. Maar ik had geen geld. En ik, ik lustte zoveel uh, een t-bone. Geweldig. Maar ik had geen geld. Maar nu ben ik multi, multimiljonair. Maar ik heb geen tanden meer. <laughs> dus, ja, heb je dat? Dus, wat is het beter? Heb je dat, wat heb je eraan? Dat, dat, dat is de toestand ook van de malgoed. Die, die is dan erg groot, begrijp je? Die heeft alles. Maar die kan dat, dat biefstuk niet lusten. Begrijp je dat? Nee, lust wel. Ze lust het wel, maar ze kan het niet opeten. <laughs> ja, ik wil het wel. De wens is er wel ik wil wel, maar eigenlijk, Dat is de toestand van de van de Nukwa, wanneer zij dan staat naast de Tiferet. Ze heeft alles, ja, alles opgebouwd. Mijn, mijn vrouw die laat me soms zien een Amerikaanse, laat zien soms, ze kijkt soms aan de tv. Dat is goed, dat is goed ook. En dan uh, chic ergens Amerikaanse film daar. En dan zie je daar een, een mooie prachtige diamanten die dan hangen aan, uh, uh, aan zo'n stok van, van 95, ongeveer, ja, zo'n stok, ja, van een stok, een, ja, een stok, zo'n, ja, <laughs> zo'n ja, zo zo stok van, weet je, zo'n met, met grijze haar, Fossil. ja, zo'n fossiel, fossiel van 93. Maar prachtige diamanten, weet je, maar mooi opgebak. En gezicht is zo, dat niemand mag aankomen, want als je kan geeft een kusje, dan is het, dan is het, wel, van niets verbleef dan over van het gezicht. Weet je dat? Dus mag je niemand aankomen, dan iedereen, iedereen komt, dan weet je, een, een handje zo schudden, maar erg voorzichtig, want je schudt die handje, dan schud je alle, alle, het opmaak. dat? Maar geweldige diamanten, hè? Nee? dan dus zegt mijn vrouw, zegt mij, kijk nou. Naar die diamant die je zei draagt, mevrouw zegt. Kijk, nou, kan je jezelf nu even indenken? Zegt hij tegen mij. Ik kan nog steeds me indenken wat hij zegt. Hij zegt, kijk, nou, een meisje van zeventien. Dan hoeft ze absoluut geen briljanten te hebben. <laughs> Niets, dan kan ze ergens in een tent. In een tent met een ventje daar en zo. En dan zo weet ik veel met een stroo en alles, en prachtig en mooi, en ziet mooi uit en alles geweldig. <laughs> en, en al die diamanten helpen niet. Net zo ook hier, met dit, zo moet je het een beetje zo voelen hier. Alles heb je, maar licht kan je dat niet, genot, behagen, kan je het niet ontvangen. En daarom moest hij dan onder Zeeranpint komen te staan. En dan ontving ze van hem dan die chassadim een klein beetje, mondjesmaat, stap voor stap, maar dan komt ze nu opbouwen zichzelf. En nu, kijk, nu kan ze zich opbouwen van helemaal onderaan op de werkvloer, voor de scheidingslijn van de parsa, van de absolute, kan ze zich nu opbouwen langzamerhand via de zeer en ja, al die sfeerot. hij geeft haar, wat geeft die haar? Ze sferot hij geeft alles wat hij heeft. Hij kan niet geven aan haar meer dan wat hij heeft, ja of niet? Zij Rampin heeft nu zes virood. Hij heeft nu al die zes virood aan haar. Natuurlijk op die manier dat zij kan het behappen. En zij wordt opgebouwd door zijn zes virood. Nou, geweldig. En uh, die Chokma, die had ze wel, kan, die kan ja duidelijk, die, die, die kan ze wel gebruiken nu, die diamanten, ja, die had ze wel. Die kan ze wel bijvoorbeeld nieuw gebruiken. Maar nu, kan ze, nu heeft het wel zin dat zij kan bijvoorbeeld dat zij nu kan groot worden door hem opgebouwd. Hij, hij gaat nu eventjes even, even een kleine. Dat even een kleine toelichting over een klein beetje over, dat, over, de, ja, over de tekening. En dan gaat ons, hij ons dan vertellen na de pauze.